Op 28 maart begint de inhoudelijke behandeling. In het centrum van Steenwijk woedt sinds vanochtend een grote brand in een horecapand. De brand is nog niet onder controle en daarom heeft de brand weer om versterking gevraagd van andere korpsen. RTV Oost meldt dat de brand is ontstaan tijdens het frituren. Een deel van de binnenstad is afgesloten en zit zonder stroom. En ook zijn woningen en winkels rondom het Grand Café aan de markt in Steenwijk ontruimd. De politie. Er zijn geen gewonden en een vraag die altijd gesteld wordt of er asbestvrij is gekomen. Buiten het pand heeft de brandweer geen asbest aangetroffen. Mensen die staan te kijken in de omgeving wordt natuurlijk geadviseerd om hier op grote afstand te blijven. Want het inademen van rook is natuurlijk nooit gezond. Buurbewoners krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden.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 De uitgaven die gepubliceerd worden zijn onder meer reis- en verblijfskosten, maaltijden buiten de deur, cursussen en conferenties. Uitgaven die te maken hebben met de veiligheid van bewindslieden worden niet openbaar gemaakt. Luchtvaartmaatschappij Ryanair mag concurrent Air Lingus niet overnemen. De Europese Commissie is bang dat Ryanair een te machtige positie krijgt op 46 vliegroutes. Het kan volgens de Commissie leiden tot hogere prijzen. Ryanair en Aer Lingus zijn Ierse luchtvaartmaatschappijen. De Europese Commissie denkt dat er na een overname niet genoeg concurrentie overblijft op routes van en naar Ierland. Ryanair kondigde eerder al aan dat het naar de rechter zou stappen als de overname door Brussel zou worden afgewezen. De prijsvechter heeft tot 30% van de aandelen van Aer Lingus in handen. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar soms ook even zon. Het is vanmiddag 2 tot 5 graden en het blijft droog. En ook de komende dagen overwegend droog. De zon gaat vaker schijnen en het wordt smiddags 5 tot 8 graden. ABB Verkeersinformatie. File op de A22 Velsen naar Beverwijk voor de Velsertunnel 2 kilometer. De rechterrijstok wordt namelijk geblokkeerd door een kapotte auto. Het is voorlopig verstandig om uit te wijken via de Wijkertunnel. En die ligt er vlak naast.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 Een staande ovatie voor Paus Benedictus op het Sint-Pietersplein vanmorgen. Staatssecretaris Van Rijn, volgende week gaat u het land in voor een tour langs instellingen omdat u een missie heeft. U wilt kinderen, dat kinderen meer voor hun ouders gaan zorgen, zei u in een aantal weken geleden. Ja, dat zorgt voor de nodige ophef. Had u dat verwacht? Ja, dat denk ik wel omdat, uh, denk ik, heel veel mensen met dat vraagstuk bezig zijn van wat gebeurt er nu als uh, ik oud word? Of wat gebeurt er nu, mijn ouders misschien uh, wat ouder gaan worden? En wat, uh, hoe gaan we dat samen oplossen? Ja, maar dat ze zo boos op u reageerden, had u dat ingecalculeerd? Ik heb niet alleen maar boze reacties oh. gekregen. Ik heb ook uh, veel reacties gekregen van mensen die zeggen, dat doe ik eigenlijk al. Dan is het prima dat je dit onderwerp eens aan de orde stelt. Want ja, meer samenwerking tussen formele zorg en informele zorg is hard nodig. Actrice Nelly Vrijda heeft afgelopen zondag voor het laatst als actrice opgetreden. Dat deel van haar carrière is af. Maar er zit iets nieuws aan te komen. Een muziekprogramma waarin ze gaat zingen. Mevrouw Vrijda, oh. hartelijk welkom. Oh. Geen rollen meer als uh, Ma Vlodder. U bent al ver over de pensioengerechte de leeftijd heen. Maar toch gelooft lang niet iedereen dat u er echt mee gaat stoppen. Bent u vastbesloten? Nee, ik, ik heb gezegd dat ik geen langlopende dingen meer wil doen... omdat het me te veel werk is. Ik ben echt te moe na zo'n zeven maanden elke avond het land in... En dan staan ze om half twee weer uit die bus rollen. Bedoel, ja, maar gewoon af en toe wat? Maar debat? ik wil best uh, optreden nog. En uh, inderdaad heb ik met een paar mensen overlegd van... zouden we niet eens een liedjesprogramma kunnen doen? Maar het klinkt nu wel allemaal heel erg uh, alsof het al klaar is eigenlijk. <lacht> nou, dat is het nog lang niet. Er is uh, grote commotie ontstaan over fraude met ons voedsel. En we praten daarover met Ethics Theo Boer. Ja, Theo, wij dachten dat we rundvlees aten, tong en bio-eieren. Maar ja, dat blijkt allemaal helemaal wat anders te zijn. Uh, heb jij nog consumentenvertrouwen? Ik, uh, ik denk dat het heel zinnig is om te stellen dat het allermeeste wat we eten... Uh, naar mijn stellige overtuiging precies dat is waarvan we denken dat het is. Dat is dus wel heel fijn. Ja, dat vind ik zeer fijn. De dichter bij de dag is vandaag uh, Rickert Zuiderveld. Zijn gedicht hoort u tegen half vier. We zijn benieuwd naar uw antwoord op de vraag... bent u bereid de zorg voor uw ouders op u te nemen? U kunt reageren via onze website, dit is de dag.nu, of via Twitter en gebruikt u dan de hashtag DIDD. Staatssecretaris Martin van Rijn. Laten we beginnen met een stelling. Kinderen zijn verantwoordelijk voor de zorg voor hun ouders. Net zoals ouders verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de kinderen. Eens of oneens? Nou, zoals u nu zegt vind ik het een beetje te sterk. Ik vind wel dat kinderen betrokken moeten zijn bij de zorg voor hun ouders. Uh, wat je nu ziet is dat als mensen wat gaan mankeren en uh, ze thuis wonen. Uh, dan merk ik uh, in uh, de meeste gevallen dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. En de vraag is, hoe organiseren we dat namelijk nou met elkaar? Ja. En uh, we gaan de gemeente daar een grote verantwoordelijkheid geven. Maar ik vind het ook logisch dat als je dan probeert... een zo goed mogelijke zorg op maat te leveren... dat uh, nou, de gemeente of anderen andere ook kijken van... Ja, wat kan de omgeving doen, wat, wat kunnen kinderen doen? Want er moet echt veel meer samenwerking zijn... tussen formele zorg en informele zorg. En dan is het ook goed om... een ja beroep te doen op de betrokkenheid van onder andere kinderen. Ja, hoe zullen we de stelling dan formuleren? Kinderen moeten meer betrokken zijn bij ja. de zorg van hun ouders dan nu? Dan zou ik het er uh, over eens zijn, maar ik... Ook, ook hier weer een kanttekening, ik ben een genuanceerd mens. Maar u mag ook zelf formuleren. Precies, doen wij de stelling zoals u wilt, is het weer niet goed. Is het mijn stelling of uw stelling? Uh, ja, en het, en was het was de onze, maar het werd ja, die van u. Ja, ja wat dat wordt het dan? dan? Nou, als, nee, als kinderen meer betrokken zijn, dan uh, is ook de formele zorg... beter in staat om rekening te houden met je persoonlijke omstandigheden. Niet alleen maar wat je zelf kan, maar ook wat je omgeving nog kan. Ontstaat er betere zorg op maat. En dan is de kwaliteit ook beter. En overigens, en dat is een gelukkige bijkomstigheid in deze tijden ook vaak heel veel goedkoper. Laten we even naar een voorbeeld gaan luisteren. We gaan naar Blauwhuis in Friesland. Daar woont uh, Harmien Eiling. Vijf jaar geleden kreeg ze een hersenbloeding. Ze is eenzijdig verlamd geraakt. En door de beroerte liggen haar emoties direct aan de oppervlakte. En een van de handicaps waar zij ze zelf en haar mantelzorgers... dan vervolgens dan ook mee met te maken hebben. Een dag voordat hij met vakantie gaat... belt echtgenoot Leo Eiling nog even met de dochter. Dat Hallo Hedwig. Hallo. Ik zou even uh, informeren dat ik uh, nou wat uh, dingen... Uh,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 Maar als je die kinderen niet hebben, want je kunt de kinderen natuurlijk niet dwingen om dat te doen. Ik bedoel, de kinderen van de hogere hand wel zeggen, ja, je kinderen moeten dat doen. Of de buren moeten dat doen. Maar waar halen die mensen eigenlijk het leven of het verstand vandaan om zoiets te zeggen? Die mensen hebben zelf nooit iets meegemaakt. En anders moeten ze hier maar eens een paar weken komen. je kunnen ze het zelf ondervinden. Nou, ja, dat was een samenvatting van de reportage die wij maandag uitzonden. En toen vermelden we er ook nog bij dat Leo Eiling helaas zijn vakantie die hij toch echt wel nodig had, heeft moeten afbreken vanwege complicaties bij, uh, bij Harmien. Ja, hoe luistert u daarnaar? Nou, als een, uh, als een gezin wat heel betrokken is uh, bij uh, het wel- en wee van hoe het gaat met, uh, met de ouders. En ja. eigenlijk is dit misschien wel precies een beetje wat ik bedoel. Uh, uh, je kan, als je mensen zo lang mogelijk thuis wil laten wonen... die dat kunnen, hè, want dat, dat, kan, dat kan niet altijd... dan zal uh, er altijd een combinatie moeten zijn... van de zorg die je krijgt van instanties... en de zorg die je ook in je eigen omgeving kan regelen... En dat kan niet altijd en dat kan niet altijd in dezelfde mate. En als je geen kinderen hebt of je kinderen wonen ergens anders... Uh, dat, ja, dan, dan kan het dus niet altijd. Maar ik vind het niet zo gek dat als we met elkaar bezig zijn... om de zorg heel goed rondom mensen te regelen... om de menselijke mate even wat terug te brengen in de zorg... dat je dan ook kijkt wat kun je zelf en wat kun je kinderen. Ja. En, wat, en wat, wat kunnen we dan de samenleving doen? Ja. En dat moet, die combinatie moet het er zijn. En dat gaat helemaal niet om... om voor te schrijven, je moet dit of je moet dat. We gaan ook helemaal niet naar het Duitse systeem van kinderen moeten betalen voor hun ouders. Want dan verdwijnen die kinderen naar de Oekraïne bijvoorbeeld. Naar landen ook. Dat, daar willen zijn we ook helemaal niet om uit, op uit. Maar als we zeggen van in plaats van naar een instelling daar waar het kan, langer thuis wonen. ja, dan vind ik het heel begrijpelijk en verstandig. Dat je dan kijkt, wat kun je zelf, wat kun je kinderen, wat ja. kan. En hey, overigens, en dat blijkt ook uit dit soort voorbeelden... dit is niet, dit is niet een soort beleid of iets wat nu verzonnen wordt. Het is al lang aan de gang. Er zijn duizenden. Ja, maar u wilt, u wilt, wilt wel iets veranderen. Even nog naar ja. uzelf, want heeft u zelf ervaring met mantelzorg? Ja. En, en wat, in wat voor vorm? Uh, zelf, ook uh, in samenwerking met uh, mijn vader voor uh, mijn moeder. Ja. Ja. En, en, en, en wat voor zorg verleent u dan? Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, dat, ver, dat verschilt in de tijd. Uh, er is een tijd geweest waarin dat we zo goed mogelijk probeerden om dat thuis te doen. En nu is uh, we moeten naar een verpleeghuis. En daar uh, proberen we ook uh, hand- en spandiensten te doen. Maar ik vind het altijd wat uh, ongemakkelijk om over mezelf uh, nee, te maar praten. Maar ik, ik, misschien tuin, dat het voor me mensen acceptabeler is om te horen dat ja, u het zelf ook mee te maken ja, maar, heeft. Dan, ja. dan ik ben je nee, zo niet dat... zo'n kille bestuurder die maar iets beslist. Nee, maar het, dat, het moet niet zo zijn omdat ik zelf die ervaring heb van dat het dan maar moet. Hè. Nee, dus maar u uh, begrijpt misschien ja. wel beter wat mensen meemaken. Dat... Ik, ik, ik heb zelf in ieder geval ook meegemaakt wat het betekent. En uh, dan weet ik ook hoe belangrijk het is om niet alleen maar de formele regels te hebben en te zeggen van er komt iemand van het indicatieorgaan en die komt uh, zeggen. je hebt 4,2 uur recht op begeleiding. Maar mensen die met je praten en zeggen van wat kan ik nou in jouw situatie voor jou betekenen. En kunnen we dat dan organiseren. Dat is een meer menselijke maat van zorg dan dat we nu denken dat we dat allemaal geïnstitutionaliseerd moeten regelen. Ja. Maar wat is dan nieuw? U zegt, het gebeurt al heel lang. Wat is het nieuwe wat u inbrengt in deze discussie? Nou, wat we, uh, wat we als regering willen, is dat we gezegd hebben... laten we nou eens kijken naar van hoe de zorg in Nederland georganiseerd is. En dan zie je dat, uh, uh, het is, dat is overigens ook al aan de gang... dat uh, meer dan vroeger mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen... en niet naar een instelling uh, toe. Ik wijs erop dat vanaf de jaren tachtig het aantal verzorgingshuisplaatsen met ongeveer 70.000 is gedaald. Dat is al het feit dat mensen nu al veel langer thuis willen blijven wonen. Ja. Maar als we dat willen, dan moeten we die zorg ook goed dicht bij huis kunnen organiseren. Dus ja. vandaar dat we zeggen wel van... Die, die centrale algemene wet bijzondere ziektekosten... we gaan nu de gemeente meer middelen geven om uh, daar in, in hun eigen beleid in te voeren... zodat zij dus meer op maat zorg kunnen gaan leveren voor de zorg thuis. Maar stel dat mijn ouders hulp nodig hebben... dan kon ik vroeger zelf waarschijnlijk aangeven, daar wil ik bij helpen. Wordt dat nu concreet aan mij gevraagd als het nu ligt straks? Ik, ja, dat dan, dan denk ik dat er gevraagd wordt. Wij, uh, wij zien dat er hulp in die situatie nodig is. Uh, wat kunt u zelf nog uh, betekenen? Wat uh, kunt u sociale omgeving nog uh, betekenen? Wat, wat kunnen voor gemeentelijke voorzieningen... Kunnen we en dat toevoegen? was vroeger niet zo? Die vraag werd niet. Het nieuwe is dat die vraag gesteld wordt? Dat die vraag gesteld wordt. En we benaderen dat vroeger eigenlijk alleen maar vanuit de zorgkant. Uh, er komt iemand van het Centraal Indicatie aan zorg. Die gaat meten van wat jouw functies zijn. Je kent daar een cijfer aan toe en zegt van nou zoveel uren begeleiding heb je nodig. En wat, wat we nu willen is dat we zeggen van kunnen we nou niet de situatie creëren. Waarin je als het ware aan de huiskamertafel zegt van wat voor zorg is nou in jouw situatie nodig. Wat kunnen anderen voor jou betekenen. Wat kun je zelf nog en wat kan ik er als gemeente aan toevoegen. Nou, en dan hebben we meer zorg op maat. Is het, uh, komt het voort uit bezuiniging of uh, had u als er sprake zou zijn van de geweldige economie hier, dit ook voorgesteld? Ik heb, ik, heb, uh, ik heb drie agendas. Eén is de kwaliteitsagenda. Ik vind dat als wij met z'n allen vinden... dat we zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen... dan moeten we ervoor zorgen dat die zorg op maat ook geleverd wordt. Beter dan vroeger. Dat is één. Mm -hmm. en, de, en onderdeel van die kwaliteitsagenda is ook... dat als je dan dat niet meer gaat thuis... en je moet naar een instelling... dat we die instelling zo kwalitatief en zo huiselijk mogelijk uh, moeten maken. Dus Maar zowel in de kwaliteit van die zorg in huis, als de kwaliteit van de zorginstelling... kan nog heel veel verbeterd worden. Ja, en de derde? Dat is agenda punt 1. Oh, dus op een, oh, oh ik dacht dat we al twee waren. Eerlijk verhaal houden, we hebben ook een houdbaarheidsvraagstuk. Uh, als we wat de is zorg, dat een van? Uh, de, Ik denk iets we, met geld. Dat, dat, dat <laughs> uh, moet je helemaal niet uitsluiten. <laughs> uh, als je naar uh, nou in de periode uh, 2000-2012 uh, kijkt. dan we gaven toen 16 miljard uit per jaar aan uh, zorg, aan oude bezetzorg. Nu 28 miljard. Als dat zo doorgaat, dan houden we dat niet. En wat mij nu erg bezighoudt is. als we nu niet dat een beetje bijsturen dan uh, moeten we straks de zorg zodanig verzoberen... dat degenen die, die daarmee de klos zijn... niet de mensen zijn met de meeste inkomens, maar met de laagste inkomens. Oké, okay, dus dat is de bezuinigingsagenda. Dus dat, en, en de derde? Is, en de derde is, uh, ik heb het wel eens genoemd... van: moeten we uh, uh, misschien wel mee in het spoor met deze beweging... eens kijken wat voor soort samenleving willen we nou hebben. Hoe gaan we om met kwetsbare mensen? Hoe gaan we het om met kwetsbare ouderen en kwetsbare jongeren? Moeten we een verzekeringssamenleving hebben, waarin we zeggen van, nou, we betalen premie en niemand anders regelt het. Of moeten we zelf meer betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare mensen? Maar dit nou, is eigenlijk een soort normen- en waardediscussie. Ja, ja. dat is een beetje een besmette term. Maar dat is eigenlijk wat u dan ook ja. daarmee op gaan ja. wil brengen. Ja. Ja. ja, Theo? Ja, daar wil ik een vraag over stellen, want de haalbaarheid van of dit door te voeren is, dat is de, die, die staat of valt natuurlijk met de motivatie die mensen hebben om dit te doen. Dus als je zegt, nou de zorg kan wat beter, beter afgestemd worden, menselijke maat moet terug, dat is voor sommige mensen misschien een goede motivatie. Ook het financiële aspect, nou misschien een motivatie. Maar ik herinner me een gesprek met een Marokkaanse taxichauffeur... die destijds tegen mij zei, ik vind Nederland een heerlijk land... maar ik vind het zo verschrikkelijk, zei hij letterlijk... dat jullie je oudere mensen wegstoppen. Ja, ja. En ik herinner me dat zelf. Dat ik zelf twee jaar voor mijn uh, dementerende grootmoeder heb gezorgd... in de jaren zeventig. Uh, dat de motivatie daarvoor van mijn moeder was toen... van dat doe je een mens toch niet aan, dat je hem wegdoet. Toen kwam interessant genoeg het verpleeghuis met het aanbod. Wij nemen haar wel over. Omgedraaide situatie. Maar die motivatie van wij moeten gewoon voor ons eigen uh, familie zorgen. Dat is een hele zware motivatie. En ik vraag me af of je die kunt organiseren. Of je die op de been krijgt, anno 2013. Heen. <coughs> nou, Maar misschien moeten we toch wel proberen om dat meer op de been te krijgen. Kijk, laten we de andere kant ook even zien. Het is nu zo dat, uh, dat in duizenden, miljoenen gevallen gebeurt het gewoon. Er zijn veel, ik heb ongelooflijk veel bewondering voor de mantelzorgers. We hadden net, hoorden net een voorbeeld over die vanuit liefde gewoon voor, uh, voor een andere zorg. Of duizenden vrijwilligers die er zijn. Dus het is niet een soort nieuw beleid. Maar als we dat nou een beetje kunnen versterken. Voor die mensen het ook wat meer mogelijk maken om een combinatie te zoeken. Tussen de mantelzorg of de vrijwilligerszorg die je biedt en de formele zorg die je bijvoorbeeld via de gemeente georganiseerd krijgt... dan hebben we toch een beetje een andere samenleving. Ik heb helemaal geen grootse beleidsvoornemens op dat punt. Ik weet ook wel dat de cultuur van een samenleving niet verandert door een wet te veranderen. Maar een iets meer betrokken samenleving, uh, uh, dat zou heel goed zijn. Weet u wat misschien wel het grootste probleem van uh, bijvoorbeeld van ouder is? Dat is niet zozeer de gebreken die zich uiten in een. Uh, dat je dan wat meer zorg geeft, maar is misschien wel eenzaamheid. Zullen we even naar, nou, want we hebben ook wat uh, vragen van luisteraars gekregen de afgelopen dagen over dit onderwerp. Bijvoorbeeld Koosje, die zegt: Mijn zus en ik, wij zorgen al twee jaar lang zoveel mogelijk voor mijn dementerende moeder. En we doen dat met liefde, uh, maar van alles en nog wat leidt daaronder. Ons werk, onze sociale contacten, onze eigen huishouding, onze studie, de relatie met onze echtgenoot en met mijn dochter. Dus ja, dat is iemand die het wel wil en het liefde doet... maar ook constateert het gaat niet altijd. Ja, ja. Wat, wat, wat kunt u zo iemand bieden? Nou, in de eerste plaats... Uh, we beginnen met ongelooflijke bewondering uitspreken. Laten we dat nou ook echt even zeggen. En twee is van, uh, doordat we nou in de toekomst proberen uh, gemeenten meer in staat te stellen om zorg op maat te leveren, zal het ook een ondersteuning kunnen betekenen voor alles wat nu op de schouders van de mantelzorg te Want komt. dan zou koosje bijvoorbeeld af en toe een andere zorg in kunnen vliegen? Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld of af en toe uh, vanuit een voorziening van de gemeente uh, zorg kunnen klijgen, krijgen aan huis, zodat je niet alles zelf hoeft te doen, zodat er een optimale combinatie ontstaat tussen mantelzorg, vrijwilligerswerk en de formele zorg die je van de gemeente kan krijgen, zodat de situatie in zijn totaliteit dan beter wordt. Ja, Een andere vraag, vraag van Luister Peter. Die zegt, ja, mijn moeder gaat er al jaren van uit dat er in Nederland goede zorg voor haar zal zijn. Ze heeft altijd premies en belastingen betaald. Het geld dat ze spaarde, dat wil ze graag aan haar kinderen en haar kleinkinderen geven. Ze is er trots op dat ze niet terug hoeft te vallen op die kinderen. Dat is een fijn idee. En nu moet ze toch weer die opgebouwde rechten terug gaan geven. Waarom pakt u de ouderen, is zijn vraag. Nou, ik denk dat niet dat er sprake is van dat wij de ouderen zouden willen pakken. We moeten wel kijken, en ik, ik noemde net al dat met dat mooie woord houdbaarheid. Uh, en, uh, en, uh, als je in een verpleeghuis zit, uh, dan kost dat uh, per jaar 50.000 euro. Uh, en als je thuis zit, dan uh, nou, dat varieert het een beetje van de hoeveelheid zorg die je krijgt. Maar dan zit je, nou, laten we zeggen dat dat 20.000, 30.000 euro is. Dat is een verschil van 30.000 euro, dus elk jaar dat we uh, iemand langer in staat stellen om thuis uh, te wonen... scheelt dat dus heel veel geld. Hm. Uh, en uh, voor, uh, uh, nou ja, voor 50.000 mensen is dat anderhalf miljard per jaar. Ja. Nou, dat dus het u... kan gewoon niet meer, zegt u? Nou, het, nee, het, als, je, als je in staat bent om te combineren... zorgen op maat in de thuissituatie beter te maken... waardoor je ook nog een beetje kan uitstellen... dat mensen naar een verpleeghuis moeten... Ja, dan, dan, uh, dan is dat uh, kwalitatief beter. Dat willen mensen ook beter. En het is nu goedkoper ook. Dus ik... Dat, dan snijdt het mes een beetje aan twee kanten. Ja. Op Twitter wordt ook veel gereageerd. Er wordt gezegd, wij wonen in Limburg en onze kinderen wonen in de Randstad. Hoe stelt u zich dat voor, dat ik voor ze ga zorgen? Ja, ja nee, dat, ja, dat kan dus niet altijd. Uh, maar um, uh, hoe stelt u zich dat voor dat we dat dan uh, wel doen? Dat we zeggen, van: nou, dan betekent dus die situatie leidt ertoe... dat we in alle gevallen zeggen, van, ja, dan moet je maar naar een verpleeghuis. Nou ja, in dit geval zal dat wel de oplossing zijn... als die ouders echt heel behoevend zijn, denk ik. Ja, dan wel de kinderen dragen wat bij... of de omgeving draagt wat bij. Financieel? Ja, bijvoorbeeld. Maar het gaat er mij niet om, om ja, maar... te regelen. Om te regelen van zo moet het... Uh, geen enkel mens is hetzelfde. Geen enkele situatie is hetzelfde. Geen enkele sociale omgeving is hetzelfde. De kunst is nou juist om een beetje af te stappen van de starre systemen... waarin we met zorgsystemen of indicaties zeggen van nou, iedereen is hetzelfde. En dus is niemand uh, krijgt precies waar je recht op hebt... of waar je wat, uh, wat voor jou van toepassing is. Of gaan we naar een situatie van meer maatwerk. Hm. Mijn stelling is... Even mevrouw Vrijden, als we erin slagen dat meer maatwerk te bieden... dan zou het ook nog wel eens heel veel beter voor mensen ja, kunnen zijn. Ik hoorde gesputter, mevrouw Vrijda. Ja, nou, ja. Spreek het uit... Ik vind het een onzinnige gedachte dat je, dat je dit uh, zou opdringen aan kinderen. Ik bedoel... Ja, maar daar ben ik het mee eens. Ja. Want wie, we, uh, ik heb het ook niet over opdringen. Ik heb het over gevraagd, nee, ja. kun je nou in overleg met elkaar gaan... van wat kun je zelf, wat kan je omgeving... en wat kan de gemeente samenleving voor je betekenen? wat is daar aan het opdringen? Dat mogen we niet vragen? Nou, je, bedoelt, je mag alles vragen natuurlijk, maar... Ik zie niet waarom je kinderen zou belasten hiermee. Nog afgezien van het feit dat niet ieder kind dol is op zijn ouders. Dus dat het misschien wel beter is voor die ouders... als die kinderen niet in de buurt zijn. Nee. Maar, ik nee, dan werkt zo'n situatie niet. Maar wat is er tegen de vraag... Ja, ik weet niet, ik, ik heb er iets tegen. Het is een vervelend gevoel. Ja, maar zou je kunnen Zo, wat omdat Dat dan het is? een verplichting aangeeft. Nee, dat heb het ik nou is juist niet gezegd, verplicht, he? maar dat gevoel krijg je wel. Dat je niet deugt als je als kind niet gaat zorgen voor je ouders. Dat is wat je eraan overhoudt. Ja, maar dat is dan toch een beetje. Nou, misschien is dat wel het type samenleving waar we het net over hebben. Dat omdat we, als we nadenken over hoe we zelf ouder worden. En wat uh, die ouders voor jou hebben betekend en wat de kinderen voor hun ouders kunnen betekenen, dat we dat gesprek niet eens meer kunnen voeren. Hm. Dat zou toch omdat we denken van ja, maar stel je voor dat het dan een verplichting wordt, of stel je voor dat het dan uh, niet goed ervaren wordt, of stel je voor dat nou, ik het dan heel ik van heb overgenomen. Ik vind echt dat dat soort dingen geregeld moeten worden door de overheid. Maar en dat betekent? Dat, nee, maar als we dat ja, zeggen, ja, dat betekent dat het heel duur is. En, en we krijgen straks twee keer zoveel ouderen. Dan gaat betekenen dat we nu al een premie betalen van 12% van voor, de, voor de AWBZ. En straks gaat het naar 25%. Ik weet wel wie hiervan dan de klos is: de mensen met de minste inkomens. Hm. Dat gaan we niet doen. Theo, jij had ook nog een vraag. Ja, ja. <tie> ik voel me af of je niet. Ik, ik, ik stel me even kwetsbaar op en ik gooi knuppen en toen ook. Uh, mevrouw Freider, u zegt van. Het voelt niet goed als ik ver, verplicht word om voor mijn ouders te zorgen. En dat, dat is een, een typische uitspraak die ik ook helemaal meevoel. Want zo zitten wij in elkaar als generatie. Maar ik heb natuurlijk jarenlang wel voor kinderen gezorgd. Ik heb. Ik heb of verschoond. Ja, dat, dat heb was, ik ook allemaal dat gedaan. Dat hebt u ook gedaan, nee precies. Maar dat Uiteraard, vond u niet dat vond Ik ben ook een grootmoeder zelfs, dus ja. hoezo? Nee, maar, maar daarom vraag ik u. Dat vond u wel vanzelfsprekend, maar het was ook zwaar. Het is, ouders dat is zijn vanzelfsprekend is omdat je dat graag wil doen. en omdat je van die kinderen en die kleinkinderen enzovoort houdt. En als je er een nood aan een man is, dan ga je dat doen. Maar dat doe je ja. misschien maar toch ook bij het... je ouders? Hè? Waarom doe je dat dan niet ook, niet ook misschien bij een mijn ouders waren al lang dood, dus ik bedoel dat. Maar dat had ik dan ook wel gedaan. Ja. Nou. Maar dat hoeft niet, hoeft niet op deze manier aangekaart te worden, vind ik. Even nog naar meneer Van Rijn. Want meneer van Rijn... Er zit voor mij iets naast in van dat het moet. Ja, meneer Van Rijn, dat is... de angst bij veel mensen is natuurlijk... dat uw verhaal heel mooi klinkt en heel plausibel. En we denken, oké, okay, inderdaad, als het dan zo te regelen valt, dan is het goed. Maar de angst is natuurlijk dat uiteindelijk die zorg van de overheid... er helemaal niet meer is. Kunt u dat garanderen dat dat wel blijft? Dat mensen daar wel een beroep op kunnen blijven doen? Dat er niet zo weinig geld meer is dat dat helemaal wegbezuinigd wordt? Als we nu het regeerrekord uh, eens even helemaal nemen... En naar nou, de... niet helemaal graag. <laughs> Dat is een beetje nou, veel. Laten we toch het gereakkoord maar helemaal nemen. Maar even nu dan op het gebied van de zorg. Ja. Dan uh, geven we nu ongeveer 28 miljard uit aan uh, zorg, aan de en, en de zorg die door de gemeente wordt geleverd. En in 2017, als alle maatregelen zijn genomen ongeveer ook 28 miljard, mm -hmm. dan kun je toch niet zeggen... dat we met elkaar bezig zijn om dat systeem helemaal onderuit te onder nee, halen. Dus die zorg blijft aanwezig en beschikbaar voor mensen maar, als het echt nodig maar is. Maar we gaan het wel anders regelen. Ja. We gaan het meer thuis regelen, meer op maat regelen. We zorgen dat er kwaliteit is, we zorgen dat er opvangmogelijkheden zijn... en we zorgen voor optimale combinaties voor medezorg, informele ja, maar zorg. Maar er komt niet een moment dat de overheid zegt... zoek het maar uit, jullie regelen het gewoon zelf maar. Want daar zijn mensen bang voor, ja, dat, ja, dat dat er dus, niet meer da, is. Ja, dat is niet het beleid zoals het nu wordt ingezet. Sterker nog, ik, mijn stelling is dat we kwaliteit en houdbaarheid heel goed kunnen combineren... als we maar bereid zijn een beetje anders te denken en het anders te organiseren. En dat betekent een concrete situatie. Stel, over vijf jaar hebben mijn ouders zorg nodig. Nou, dan moet er dus voor, er zorg komen. Hoe, gaan we, hoe gaat het er dan uitzien? Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat kan ik u niet voorspellen. Want dan kan ik zeggen van, nou ja, dan zullen we dan in de huidige situatie zeggen... van, dan zullen we dan iemand van het Centraal indicatie of aan Zorg bij u langsturen... gaan even de functies scoren en even hoeveel uren begeleiding is. Ja, dus dan gaan we rond de tafel zitten zeggen, met elkaar. Of we hè? zeggen nu straks... Uh, wat is de situatie van, u, van uw ouders? Uh, wat kunnen uw ouders nog zelf? Wat kunnen ze zelf niet? Uh, wat kan de sociale omgeving? In wat voor uh, woning wonen ze? Ik, uh, wat ik kan wel wat, zorgersen? maar ik wil niks, zeg ik dan als kind. Mag dat nog dat? Want ik moet carrière maken. Bijvoorbeeld. Kijk, wij kunnen niemand dwingen uh, iets te doen... waar uh, geen zin in. Sterker nog, daar zit je waarschijnlijk ook niet op te wachten... want als je dan iemand langs langskrijgt... Met die met een heel lang gezicht zorg gaat zitten verlenen... dan zit je denk ik niet op uh, te wachten. Dus iedereen mag weigeren. Maar dat is niet de praktijk. Waarom gaan we nou bij dit soort... Uh, discussies er altijd vanuit van ja, nee, maar dat kan niet, of dat willen we niet, of dat is... We kunnen, ik, ik ja, zie... Om die, angst over... van, om, om die angst van mevrouw ja, Vrijdag weg te nemen, moet ik je ik dat zie... misschien naar ik zeggen? Ja, maar ik, ja, dat doe ik. Ik dus nu ga niemand deze... dwingen. Wij gaan niemand dwingen, maar ik vind wel dat je het kan vragen. Vaak wordt het nu ineens gevraagd om het te doen. En, uh, en het gebeurt nu ook al heel vaak gewoon omdat het hoort of uit liefde of omdat het bij je opvoeding gaat. En u dus zegt, die vraag, je je die, vraag die, gaan we gewoon vormen, die wordt gewoon voortaan gewoon gesteld. Ja, en, en, en dan waarin, en waarin we dan betere combinaties kunnen maken van formele en informele zorg. Ja. Maandag hadden wij te gast Jolanda uh, Elverink, die is van het expertisecentrum Mantelzorg. Ze is zelf ook mantelzorger en zij uh, heeft een vraag voor u. Meneer Van Rijn, hoe gaat u in gesprek met mantelzorgers over dit onderwerp? Hoe gaat u hen betrekken ook bij dit nieuwe beleid, bij het vormgeven van dit nieuwe beleid? Zij uh, ja. wil heel graag betrokken worden. Ja, uh, in het, uh, uh, ik ben uh, toen ik uh, een week uh, uh, nadat ik benoemd werd als uh, staatssecretaris... ben ik uh, op bezoek gegaan bij uh, de Dag voor de Vrijwilligers en de Mantelzorgers... om eens met hen te praten over hoe zij dat allemaal ervaren. En waar je dus heel veel voorbeelden krijgt. Hè? En mensen die zeggen van ja, ik had eigenlijk helemaal geen keuze... want mijn man uh, werd ziek en ja, daar werd van mij verwacht... Uh, dat ik uh, ging verzorgen of andersom. Die het overigens allemaal met uh, liefde doen... En uh, waar het mij om gaat is van uh, juist voor die mantelzorgers is het nou heel erg belangrijk dat als mensen thuis wonen en dan zorg moeten krijgen of we dan in staat zijn om formele zorg goed te combineren met de mantelzorg ja. die je wil leveren maar gaat zodat mensen, het ook, gaat... een, zodat ja. ook een verlichting is voor die mantelzorgers en zeker met hen in gesprek ben ik al vanaf de eerste week dat ik staatssecretaris was mee bezig... en daar ga ik ook mee door. En nu gaat ook het land in? En zeker. gaat u dan ook vooral met die mantelzorgers ja, praten? Of met wie ja, gaat u praten dan? Uh, met mensen zelf die dat doen. En die, uh, of met de organisaties uh, van mantelzorgers... die dat uh, ook mij natuurlijk ook al hebben uh, benaderd... en waar ik ook uh, al mee spreek met cliëntorganisaties. Maar ook met mensen zelf die thuis uh, bezig zijn om hun naasten te verzorgen. Ja. Uh, hoe zit het met de steun voor deze plannen? Want uh, u bent van de Partij van de Arbeid. Ik vroeg me af hoe is het in het willem Dreeshuis en in Huizen-Avondrood... Zijn ze daar een beetje enthousiast over uw plannen? Uh, dat wisselt. Uh, maar ik denk dat als, uh, uh, als, je, als ik dit verhaal nou uitleg... en uh, uh, mijn, mijn intentie is om te zeggen van hoe zorgen we ervoor dat we in de fantastische ouderzorg zoals we die in Nederland hebben... die overigens ongekend is, ook in Europa, maar misschien wel wereldschaal... als we die naar de toekomst toe willen houden en ook voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen... een goede ouderenzorg willen regelen... dan moeten we echt twee dingen doen. Dan en kunt moeten... u de mensen overtuigen dan? Uh, ja, dat, dat, wisselt, dat wisselt. Maar ik, uh, ik ben er ten diepste van overtuigd... dat als wij de kwaliteit van de ouderenzorg zorg... Uh, willen op peil willen brengen... in sommige gevallen moet dat echt nog sterk verbeteren... en we moeten de kosten in de hand houden... dat dit soort ontwikkelingen... Uh, echt doorgezet moeten worden, uh, omdat we op alleen op die manier een kwalitatief goede ouderenzorg in Nederland kunnen handhaven. Ja. Op Twitter wordt nog gezegd door Jozef uh, Ballen: het is raar dat de Partij van de Arbeid die individualisering bepleit nu eindelijk inziet dat gemeenschap en zorg voor elkaar belangrijk is. Nou, dus is natuurlijk heel blij dan dat, uh, dat er nu, we het nu eens zijn dat uh, gemeenschap en zorg voor elkaar heel belangrijk is. Dat, daar ben ik blij mee dat die uh, erkenning er is. Maar ik, hij ik zegt ook, hij... dat was lang niet zo bij de Partij van de Arbeid. Nou ja, en uh, uh, we hebben een, uh, binnen Partij van de Arbeid ook een project dat heet Van Waarde. En, uh, om eens te kijken naar van wat voor soort samenleving willen we nu. En daar speelt dus onderlinge samenhang en binding, speelt erin een hele belangrijke rol. En, en is daar... dat een beetje nieuw in die partij, of is dat weer aan het terugkomen? Uh, dat is misschien wel aan het terugkomen. Het is niet nieuw, denk ik. Want de Partij van de Arbeid heeft altijd gestaan voor solidariteit. En dat kan financiële solidariteit zijn. Maar dat kan toch ook te maken hebben met gewoon een beetje meer zorgen voor elkaar. Ja. Mevrouw Vrijda, mogen uw kinderen wel voor u zorgen? Als ze dat uh, zouden willen. Maar u zou het niet willen vragen? Ik zou, nee, ik zou daar niet uh, achterheen gaan. Als ze er dus zelf om vragen, misschien, mag Misschien die hoeft u niet eens te vragen. Nee, misschien ben ik voor die tijd al pleit. Nee, maar dat, bedoel... nee dat, bedoel niet, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. is leuk om. Ja, ja, ja. Dat is de vraag. Wanneer gaat het gebeuren? Wanneer, wanneer wordt die zorg op deze manier georganiseerd? Als het gaan als het, uw... ja, het... Het, het is natuurlijk een, hele, een proces van lange adem. Maar de, zeg maar de wetgeving, om het maar even zo te zeggen. Dat, daarvan is het plan om dat op 1 januari 2015 in te voeren. Maar we zijn natuurlijk nu al bezig om met cliëntenorganisaties... zorgverzekeraars, gemeenten. met elkaar te praten. hoe gaan we dit nou met elkaar doen? En nu al te kijken van wat kan wel en wat kan niet. En ik heb de Tweede Kamer beloofd dat ik eind maart een brief naar de Tweede Kamer zal sturen... waarin ik de hoofdlijnen van de uitwerking van het regierekord zal opschrijven. En dan zullen we deze discussie ook gaan krijgen. Okay. Na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we praten met actrice Nelly Vrijda... over haar afscheid, maar ook over haar nieuwe plannen. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 RTV Oost meldt dat de brand is ontstaan tijdens het frituren. Ook de vijfde en laatste verdachte van de mishandeling... van vorige maand in Oosterhout is aangehouden. Het is een jongen van 17. Politie heeft niet bekendgemaakt of hij zichzelf heeft gemeld... zoals de andere vier verdachten. De vijf worden van verdacht dat ze een 25-jarige man... op 19 januari zwaar hebben mishandeld. Libië publiceert binnenkort het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli. Mogelijk volgt publicatie al deze week... zegt de onderzoeksraad voor Veiligheid...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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met aan tafel staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Met hem spraken we over de oudere zorg van de toekomst. Nellie Vrijda, die nu toch echt een punt lijkt te gaan zetten... achter haar carrière als actrice, hoewel. En ethicus Theo Boer, die bespreekt de zorgen... over de voedselveiligheid in ons land. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website dag.nu.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 ...of voor scharrelvlees, of fair trade. Hartstikke goed natuurlijk. Ook Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij de fraude met biologische eieren in Duitsland. Geld verdienen aan dure bioproducten, maar ze stiekem goedkoop produceren. met korting. Vlees dat met de EHEC-batterie is besmet. 2,50 euro voor 1 kilo rundergehakt. Maar liefst 25% korting op het hele assortiment puur en eerlijk. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Ja, we eten niet wat we denken dat we eten, zo blijkt. Geen rundvlees, maar paardenvlees. Gewone eieren in plaats van bio-eieren. Pangasiusfilet wordt als dure tongfilet verkocht. Dat doet geen goed aan het vertrouwen in ons voedsel. Theo, hoe erg is het? Nou, ik denk dat het... Het uh, klinkt een beetje vervelend... maar ik denk dat het wel meevalt. Het is heel wat. vervelend inderdaad. <laughs> nee, <heel>. ja, maar. <laughs> dat, ik, ik heb, ben natuurlijk nog niet klaar. Kijk, want wat er wel aan de hand is... dat is wel heel ernstig. Maar ik, ik hecht er wel aan dat paardenvlees... Uh, dat, dat is inderdaad... zeker voor mijn kinderen een verschrikkelijke bericht. Want dat betekent dat die gehaktballetjes van de IKEA... nu uit te schappen zijn. Uh, Houden ze dus heel erg van paarden of van die gehaktballetjes? Nou, van die gehaktballetjes natuurlijk. Okay. En, en die, die, die, die bio-eieren... dat is, dat is uh, ook... ook Kijk, kwantitatief is het niet zo erg... maar ik denk kwalitatief is het buitengewoon ernstig. En dat heeft te maken met het feit dat wij... Uh, het eten wat wij doen is iets heel erg intiems. Het komt bij je binnen, letterlijk en figuurlijk. Het, het, het moet je, je, je mond langs, het komt in je hele systeem. Jij moet erop kunnen vertrouwen dat datgene wat je eet dat dat deugt. Dat het jou goed zal doen. Dus nou ja, dat, kunnen... Maar dat is niet zozeer het probleem, want ja, het is nee, niet maar... zo dat het niet veilig is... maar het is iets anders dan we nee, dachten. Nee, precies, dat is het punt. Dus datgene wat jij eet, daarvan moet je het idee hebben van... dat, dat dat vertrouw ik. Ik vertrouw ook dat, dat wat er op het etiket staat, dat dat het ja. is. En dat het nou inderdaad... is een beetje in het geding. Ja, en het punt is natuurlijk dat het gelukkig geen gevaar voor de volksgezondheid lijkt op te leveren. Sommige mensen zeggen wel dat dit uh, toch, uh, dat paardenvlees dat het vol zit met, uh, met geneesmiddelen. Okay. Ik weet niet of dat, uh, de, nee. of dat uh, het klopt, maar in ieder geval, kijk, die, die melamine in China in 2008, dat was echt een ramp. Er zijn 300.000... Wat, wat, wat was dat ook alweer? Dat was, dat zat in babymelk en dat was een, een, een stofje wat er uh, voor, voor zorg dat kinderen al op hele vroege leeftijd nierstenen kregen. 300.000 ja, dus kinderen vanuit. zijn ja. ziek geworden. Uh, 54.000 van zijn er in het ziekenhuis terechtgekomen. Gelukkig slechts zes overleden. Ja. Maar dat was echt verschrikkelijk groot ja, Maar daar erg. hebben we het niet over. Nee, daar hebben we het niet over. Nee. We hebben het dus over paardenvlees. Uh, stel je voor, wat zou er zijn gebeurd als het varkensvlees was geweest? Dan zou natuurlijk de, de beer los... <lacht> Leuk woord in ieder geval. Ja. Maar, hè, dat zou... Zou dan weer los mogen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat zou verschrikkelijk zijn geweest. Want dan had je zowel religieuze bezwaar gehad vanuit joodse en, en islamitische hoek, als ook dat mensen allergisch zijn voor varkensvlees, ja. die zijn er, en dus dat is allebei zou dat zeer ernstig zijn geweest, maar bij paardenvlees, ik, het valt mij op dat het toch behoorlijke lauwe publieke reacties Het valt wel mee, ook die ja. biologische eieren, dat viel, we hadden gisteren een gast die zei, ik ben verbaasd over hoe weinig commotie dat eigenlijk oplevert. Ja, dat levert vreselijk weinig commotie. Hoor. Even, even ik denk, hier aan tafel, mevrouw vrijdag vindt u het erg dat u iets anders eet dan er op het pak staat? Nou, ik bedoel, ik weet nu inmiddels dat ik nooit meer hoef te kijken... Wat er, wat, wat er op de bank staat, omdat het toch waarschijnlijk niet waar is. Nee, nee. dat is niet waar. Ik zeg nou precies het omgeving. Volgens mij is er 98,9 van dat, of 99,9 deugt wel. dat denk is bijna ik? geloofd, hè? want dat weten we niet meer sinds deze week. Niet meer. Foodwatch heeft gezegd dat bijvoorbeeld ook olijfolie waarschijnlijk niet helemaal deugt. Nou, want kijk eens goedkope aan. goedkope olijfolie, dat is, dat is voor, voor jou als, als half Italiaan natuurlijk interessant. <lacht> kijk, olijfolie, dat dat uh, gewone olie is, gekleurd en nog aangelengd met wat... Met, met wat smaakstoffen. Even naar de staat ik daar. Want u zit op het ministerie van Volksgezondheid. Is, is, is men erg bezig met dit onderwerp daar? Uh, tuurlijk, overigens samen met de collega's van, de, van de Economische Zaken, landbouw. Ja, ja. Uh, maar ik ben het wel eens hoor. Kijk, uh, het feit dat we dat er naar buiten komt van dat er iets niet deugt... Uh, is uh, hartstikke vervelend en heel verkeerd. En uh, gelukkig, uh, zoals we nu naar nou huis zien, geen voedselveiligheidsvraagstuk, maar uh, is het, uh, staat eerlijk op de verpakking. Uh, tegelijkertijd is het ook een teken dat het systeem werkt. Ja nou, dat is de dat... vraag. In Duitsland oh, ja. is het aan het rollen gekomen door een boer die gewoon vertelde: ja, zo doen we dat allemaal. Ja, maar goed, het, het, het komt wel boven. En als ik, ik, ben, ik ben zelf wel onder de indruk als ik uh, kijk naar van wat, uh, hoe die keten van controle rondom vlees in elkaar zit. Dat we uh, van een hamburger kunnen achterhalen van, uh, dat er een paard in de Duitsland, uh, dat, er ook, uh, dat dat er ook in zit. Ik denk van, nou, dat vind ik ook wel ja, heel knap. Maar dat heeft knap. met controle heeft te maken, goed, ja. maar met ja. de mogelijkheid, tot genetische diagnostiek van datgene ja, ja, ja, ja. Van dat beest. Ja. Maar ik, ik denk dat het uh, <coughs> grote probleem is dat wij nu denken dat er heel erg veel gecontroleerd moet worden. We weten natuurlijk allemaal dat de, de Europese waakrond, die zit geloof ik in Ierland, die, heeft, die is bemens ja. En die, wat die op dit ogenblik doen, zegt het Utrechtse Nieuwsblad: dat ja. die uh, drie weken tevoren aankondigen dat ze komen controleren. Dus kunnen ze, die, die producenten kunnen in alle rust het paardenvlees weer helemaal eventjes uh, in de schappen leggen. Ja, dus, uh, dus dat schiet niet op. Maar het hele probleem met controle is natuurlijk dat het toch nooit helemaal werkt. Ik bedoel, nee. ik heb, uh, op de universiteit waar ik werk worden de tentamens door mijzelf bekeken, worden vervolgens door mijn collega bekeken. Ze worden door de examencommissie bekeken. En de examencommissie die wordt gecontroleerd door de visitatoren. Nou, dus er, er, geen, zijn, er zullen er wel geen fout in zitten. He, de van, van yes. Kijk, ja. maar op enig moment houdt het met de controle ook ja, op. En ja, ja. denk ik. Ja, maar hier is, dus, hier is dus nog helemaal niet zoveel controle. Er is wel enig controle. Ja, er 150 dat, bedrijven in Duitsland met die biologische kippen. Ja. En nou, 150. Nou, dat, 150. dat is misschien Vleef, inderdaad een boos, vis, Misschien waren boos aan de andere kant. Uh, een, een controlemaatschappij moeten we ook niet willen. Wat ik denk dat we moeten doorgaan met controleren. We moeten het natuurlijk efficiënter gaan doen. Maar ik denk dat we de straffen op, op het niet doen wat je zegt dat we die enorm moeten verhogen. Dus dat als je gesnapt wordt, hmm. dat je dan ontzettend het haasje bent. Dat is weer een leuk ja. term. Ja. We hebben de beer, we hebben het haasje. Ja. Maar maak eens concreet. Een, een, een, een kippenboer die 15.000 in plaats van 12.000 kippen in zijn stal heeft? Gewoon een eindebedrijf? Nou, dat, ja, ik weet niet of dat juridisch kan, maar ik bedoel, ik, je, moet, je moet zeggen dit is zeer ernstig. Ik bedoel, de minister uh, die, uh, of de staatssecretaris weet ook dat als hij of zij niet wordt geïnformeerd door zijn ambtenaren, is dat een doodzonde. Als de Kamer niet wordt geïnformeerd door de minister, is dat een doodzonde. Ik vind als de consument niet wordt geïnformeerd over datgene wat zijn keel naar binnen gaat... vind ik dat een doodstonde waar je een heel, een heel zware straf op zou kunnen komen staan. Ja. Kunnen we als consumenten zelf wat doen? Nou, wij hebben als consument uiteindelijk de verantwoordelijkheid... Om, om te bepalen wat wij zelf eten. Ja, maar, maar het ja, punt is... We baseren ons op wat ja, er op het etiket staat. Precies het punt. Want kijk, Ook in de gezondheidszorg daar heb je het principe van informed consent. Ik moet tegen mijn dokter zeggen... ik wil deze en deze behandeling... maar die dokter moet mij wel informeren over wat ik dan heb... Hmm. en wat de alternatieven zijn. Dus bij het nemen van verantwoordelijkheid als consument... hoort dat ik geïnformeerd ben. Als die informatie niet klopt... kunnen wij als consumenten onze verantwoordelijkheid ook ja, niet meer nemen. Dus echt een Verijn, strengere straffen? Nou ja, kijk, we hebben als de termen vaak van high trust, high penalty. Ik ben het eens dat je, dat je heel veel moet controleren. Veel je goed, ja, maar ik, ik vind dat je goed moet controleren. Maar controle is nooit het, het ultieme antwoord. Op, dat gaat in de eerste plaats natuurlijk op het gedrag van de producenten zelf, die daar ook moet aanspreken. Ja, en als je dat dan beschaamt, en, uh, en dat is echt ook aantoonbaar... dan vind ik ook dat je echt hoge straf moet kunnen krijgen. Ja, maar Theo, het is toch ook zo, als consument zijn we misschien toch ook... wel heel hypocriet, want wij willen heel goedkoop vlees. Nou, dan weet je toch gewoon bijna dat dat niet kan. Ja, het is eigenlijk en een we systemisch willen probleem. Ja, we ja. Willen we misschien betalen we wel veel te weinig voor dat voedsel. Ja, wij willen drie dingen aan ons eten. We willen A, dat het lekker en veelzijdig is. We willen B, dat het veilig is voor onszelf. En we willen C, dat het uh, verantwoord geproduceerd is. Ja, en ook goedkoop, graag nog. Zei ik dat niet? Oh. Ja. Oh, ja. ja, precies. Nou, dat moest in ieder geval... Het moet, natuurlijk moet het gewoon uh, goedkoop zijn. Maar ja, het gekke is natuurlijk bij die biologische eieren. Daar betalen we nou juist meer voor. Ja, nou, en ik moest laatst... wilde, wilde Ik wilde ik eens even kip kopen voor, uh, voor, de, voor, voor de gourmet. Dat was voor één kilo... Dat was verantwoorde kip voor één kilo 24 euro. ja. Ik dacht wat, hè, de, dat ik, de goudprijs is, is nog lager tegenwoordig. Heb je het wel gekocht, hè, joh? ik heb het wel gekocht. Maar weet je, dat is ook voor een deel een soort schaamte. Want je denkt, ik wil niet met een kilo knallen bij de kassa worden aangetroffen, waar er dus mensen zijn die mij kennen. Schaamte, schaamte. Dus. Mooi. Ja, nee, maar er zit ook een element van schaamte in. Ja, nou, nee, Zo veel kon... zou ik niet eens nadenken. Nee, maar Dier heeft dat de, natuurlijk de heel erg goed, goed gespeeld. Doen, ik, uh, ja. Meneer Van ja. Rijn, wat zegt u? Ik zou de consument kan toch wel wat doen, hoor ik hè? Dat ja, ja. zegt schamen. Ja. Nou, nee, maar de schaamte is het begin van schuldgevoel. En schuldgevoel is in sommige gevallen. Ontzettend productief. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. Met Long. Nelly Vrijda, afgelopen zondag. Het laatste optreden in Carré als actrice. Hoe was het afscheid? Nou, dat was natuurlijk meestelijk. Ik kwam om half zes morgens thuis of zo. Oh, dus, dat was een goed dat feest. Was heel dat was een, een groot feest. Ja. We hebben even een uh, geluidsimpressie gemaakt van een paar van uw rollen. Eigenlijk bent u in, dat, uh, in die impressie in gesprek met uzelf... over een periode van twintig jaar. Laten we even luisteren. Nog. Weet je wat nou zo'n vreselijke trek in heb? Is chocola. Ik heb zo'n ontzettende trek in een reef chocola. Is dat zo? Ik zou er een moord voor kunnen doen. Je krijgt alleen wat je wilt als je zelf een mens wordt. Oh ja. Yeah. Nee, even serieus. Het water staat nu in mijn mond. En waarom dan wel? Ik ben ook jonger geweest. U kijkt helemaal puzzeld. Ja, we, we, we zitten allemaal... Het waren allemaal... stukjes uit de stilte rond Christine M. Uh, uit Doodspoor, Vlodder, oh. De Kleine Zeemermin en Spion van Oranje. Die zijn allemaal langsgekomen. Oh, ja. Hm. Nog een keer? <laughs> ja, kan hoor. Nee, keer, nee, dat zit er. <laughs> niet. Nog maar al... die tekenfilm herkende ik dus, ja. kennelijk. En houdt u nog altijd van chocola? Nou, ik vind <laughs> chocola best lekker. <laughs> okay. maar ik Maar dat... niet zeggen ik dat nou dagelijks... Dat niet, nee. ...aan de chocola zit. U bent uh, 76, mag ik dat zeggen? Ja, ik volgende maand... Nee, in mei word ik 77. Ja, als dus ik heb mezelf al 77 genoemd om eraan te wennen. Oh ja, en hoe was dat? Huh? Even wennen? Nou ja, het is heel raar, want dan loop je tegen de 80. ja. Als en u het is iets waar ik me niet lekker kan voorstellen. Als u terugkijkt op uw lange carrière... wat, wat zijn de momenten die dan bovenkomen? Welke rollen? Ja. Oh, dat vind ik zo verschrikkelijk moeilijk. Want ik heb zoveel gespeeld. Dat, tenminste, ik zag laatst een lijst van dingen... dat ik dacht, shit, dat ook en dat ook. En... Ja, maar niet eentje waar u een speciale herinnering aan heeft? Uh, ik, ik heb leuke herinneringen aan die monoloog. En... Uh, uh, aan het dagboek van Anne Frank. En uh, allerlei stukken die ik bij studio heb gespeeld. Mm -hmm. Kees van Iersel, dat vond ik, vond ik een hartstikke leuke tijd. Maar ik heb het meer over de tijd dan over de stukken. Dan over dan. de stukken. Want wat, wat was er dan zo bijzonder aan zo'n tijd? Nou, dat was heel, heel, uh, ja, dat was heel vernieuwend wat ze bij studio deden. Heel modern toneel en wel degelijk met, uh, met een... Uh, Inhoud ook, dus dat is heel mooi om te doen. Ja. En is de sfeer waarin je iets maakt dan minstens zo belangrijk uh, als wat je maakt? Dat vind ik wel. Ik vind het heel vervelend als de sfeer niet goed is. Ook al is het stuk heel mooi dat u mag spelen. Ja, ook al is het nog zo leuk. Ja. Heel veel mensen herinneren u zich natuurlijk vooral als Volder. Ja, ja. Is dat heel vervelend? Nou ja, ach, bedoeld, is zo. <laughs> het is een kan feit. moeilijk omheen, dus, ja. uh, Theo, jij had nog iets, iets heel positiefs hè, over Maaflotten. Ja, ik vind het Waar Kijk, u bent natuurlijk buiten gewoon veelzijdig. Maar het is, de tragiek is natuurlijk wel dat mijn kinderen, die, die herkennen ja, u dus tuurlijk. wel als Maaflotten. Dat is natuurlijk tuurlijk. verschrikkelijk dramatisch. Maar toch, hè, die Maaflotte heeft wel een, een hele bepaalde moraal. Toch? Je ja, denkt, ze, nee, ze, daar heb ze, ik een... ook erg aan gewerkt. Ja, nee, maar <laughs> ze staat voor, voor solidariteit ja. binnen. Het gezin. Ze zorgt goed ja. voor de kinderen. Er zijn naar ja. alles. Opa is in huis. met Ja, ja meneer Van Rijn. Met, met, ja, nee, dat had ik ook al gezien. Ik weet ja. niet zeker of opa nou zo heel goed behandeld werd trouwens. Maar, nee, uh, maar met, toe, uh... niemand wordt goed behandeld. Oh, nee. maar waar gehakt wordt ze bijna zijn Hetzelfde als met die foto van... Uh, nee. Zijn vader, niet de jouwe. <laughs> ja. Ik bedoel, dat, die kinderen worden ja, ook af, maar, afgekapt. Maar ja. zit er nou in Ma Vlodder wel ook iemand van... Zit, zit in u ook een Ma Vlodder en in Maaflodder en Nelly Vrijden... of is het nou, echt een hele andere niet. rol? Ik denk dat dat gewoon heel iemand anders is. Alleen, wat er leuk aan is, is dat je zo'n rol krijgt... en dat je denkt van, die vrouw heeft toch een hart, want ze heeft kinderen... En daar houdt ze op haar manier van, maar mm -hmm. daar houdt ze van. Mm -hmm. Dus die emotie kent ze. En zo zijn er wel meer emoties. En die plak je aan elkaar. Of hoe je dat dan doet, dat weet ik ook niet hoe dat gaat. Maar daar denk je over. En dan krijg je toch een rond geheel. Niet een platte image van uh, een vrouw die nou eenmaal een beetje raar is. Asociaal en zo. En heb je bij nou, de opname zoveel veel kunnen lachen ook? We hebben vreselijk veel gelachen, ja. Zeker bij ja. de eerste film. Ja. Nou is het zo dat mensen die heel erg vastgekoppeld worden aan één rol... daar vaak heel erg veel last van hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan Svibertje, Joop Doder. Die vond ja. dat heel verschrikkelijk. Hoe is dat voor u geweest? Nou, dat viel wel mee. Ik heb, ik heb natuurlijk, meteen ben ik weer gaan spelen. Ja. Echt uh, een serieus toneel. Ja. Dus... Dan, dan, dan de, Richard de tweede, Richard de derde, dat soort dingen. Dus, toen bedoel, dacht ja. niemand meer aan Maflod, toen u daarin speelde. Nou, het publiek wel natuurlijk. Ja. Dat, dat hou je niet tegen, maar voor uzelf niet. Nee, voor mij heeft dat niet zoveel. Nee. indruk nou, nou, gemaakt. over de veelzijdigheid dan. Dat je heel veel verschillende ja, aspecten kan, van de, Dat kan, dat ja. kan. Ja. ja. Wat nou. vond u zelf het? het wat was soort rollen? Vond u het prettigst om te krijgen als iemand u belde met een bepaalde rol? Waar, waar werd u het meest blij van? Ja, ik ben daar heel raar in. Ik vind nog altijd... Ik heb geen toneelschool gedaan, dus ik ben natuurlijk niet een echt acteur. Okay. En ik weet niet of ik wel echt talent heb. Dat komt er nou, ja, allemaal zei, boven. Meent u dat nou? Dus ik ben altijd erg blij als ik een rol krijg. <lacht> maar het uit. Ja. maakt niet uit waarvoor ze bellen als ze nee, maar bellen. Ja. Echt waar? Ja. Maar hoe kan dat nou? Want u heeft een enorme staat ja, van dienst. Het is merkwaardig, maar dat is zo. Oh, ja. en wat, wat, wat, u u rol, wat dacht u toen u de rol van Vlodder aangeboden kreeg? Was het toen direct yes... Nou, jij ja, was gewoon, gewoon ja, een rol. film. Leuk mm -hmm. om te doen. Mm -hmm. ja, het is een van de meest markante Nederlandse filmrollen, vind ik, hoor, van de afgelopen dertig ja, jaar. Het ja. is ontzettend markant. En het is natuurlijk ook een exportproduct geworden. Ja, maar ik denk dat het ook gewoon goed is geworden, omdat ik wel dacht: het moet een compleet mens zijn. Hm. Het moet geen karikatuur zijn. Ja. Ik bedoel, ze heeft ook ter makkes ze heeft ook verdriet een ander soort verdriet dan jij en ik. Maar ze heeft een, ze heeft een hart. En, en ze wordt ook beheerst door allerlei pijntjes en, en, en, en, en gevoelens en noem maar op. Ja. En dat heb ik, daar, daar ben ik erg trots op, daar ben ik in geslaagd. Het is een volledig mens, het is niet een karikatuur. Maar even over die onzekerheid van nu, want hoe kan dat nou? Iemand ja, met dat zo... is je niet, hè? nee. Ja. nee. Zo'n carrière, ik kan me voorstellen dat je in het begin denkt... ja, ik moet het opnemen tegen al die, uh, al die vlotte types van de toneelschool. Maar op een gegeven moment had u toch gewoon een, een, een hele carrière... en werd u toch gewoon gevraagd nou, voor bij geen Elm Vogel of Anke van der Moer, weet je, dat soort dingen. Nee, maar u praat tenminste gewoon normaal, hè? Nou, die praat ook Maar ja. het is waarschijnlijk gewoon een karaktertrek, toch? Ja, ik ben bang dat het gewoon... Uh erg in mijn karakter zit. Dan Kan ja. je mij naar de psycholoog of naar de psychiater? Ja, ik heb een aardige analyse achter de rug, maar dan nog. Heeft u dat wel gedaan, ja? Ja. En dat heeft niet geholpen? Althans, op dit punt niet? Dat punt uh, is nooit, nooit wat geworden, nee. <laughs> is niet onzekerheid eigenlijk een, een waarmerk van ontzettend veel acteurs. Ja. Heel veel mensen hebben het, ja. Acteurs, moet ik zeggen, ja. Ja. U bent ook nog even in de politiek geweest, hè? U ja, zit nu naast de staatssecretaris. Ja, hoe was dat? Waanzinnig leuk. Ik vond het heel jammer. Ik had beloofd dat ik het maar een jaar zou doen. Dat we af zouden wisselen. Dus ik moest eruit, maar. Uh... Ik, wel heel ik, had al, ik heb al weg. waarschuwend tegen Eberhard gezegd van... Ja. Pas maar op, want ik kom misschien wel terug. Ja, nou, nou zit, nou zit ik net al, van der Laan. Ja. Nou zit net de ik heb je nog wijze lessen voor mij dan? Ja. Gewoon doen waarvoor je betaald wordt, denk ik wel eens. Even over dat zingen. U zei net, uh, uh, dat is nog helemaal niet zo zeker... Of dat ik dat ga doen, maar u vindt het wel heel leuk. We hebben even een stukje opgezocht van een van de vele liederen... die u heeft gezongen. Mijn laatste adres. laat even een stukje ja. luisteren. Ik heb in mijn leven veel huizen versleten In zoveel verschillende panden gezeten Ik woonde in kamers met schotscheve wanden In krotten op zolders en trapgevelpanden Maar nergens was ik zo geborgen en thuis Als hier in dit warme, gezellige huis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 Weemoedigheid, mevrouw Vrijda. Ja, ja. Ja, dat zit erin. Ik wist dat helemaal niet, dat u ook zong. Ja, ik heb de hoofdrol gespeeld in Oliver. De ja. eerste musical ongeveer in Nederland. Dus toen moest er wel gezongen worden? Nee, maar niet kwalijk. Ja. En uh, Stop the World I Want to Get Off, Annie. Oh Ja. Allemaal gedaan. En heel veel cabaret en heel veel oproer kraait met Jaap van der Merwe, Heel veel partij van de arbeid meetings waar oh, ja? we optraden, ja. Meneer Van Rijn, heeft u mevrouw Vrijden wel eens op zien Nee, treden? denk ik niet. Nee, nee, nee maar wel gehoord. Oké, okay. ja. waarom denkt u dat niet? Omdat het natuurlijk lang geleden is. Oh, was. op die manier, maar zo jong. Meneer Van Rijn is toch heel jong? Ja, ja. 25 ja. denk ik zo. Ongeveer, ja, ja. ja uh, uh, uh. Maar, maar wat, wat maakt zingen zo bijzonder als je het vergelijkt met toneelspelen? Ja, omdat het lekker is. Het is het enige instrument dat in je eigen lijf zit... Dat heeft toch wel iets. En, en voelt u zich dan ook minder onzeker dan bij toneelspelen? Nee hoor. Dus dat net zo erg. <laughs> hey, ik had even gehoopt. Nee, maar ik denk dat dat zelfs bij het uitlaten van de hond geldt... dat u er onzeker over bent ja, of kunt. Ja, absoluut. Ik weet nooit zeker of het wel goed is. <laughs> maar bij Boys Big Band bijvoorbeeld... zijn we uitgestuurd naar Jean Lepin, naar het jazzfestival. Zo. En dan sta je daar ineens. Dat is, dat is wel heel bijzonder. Ja. Wat zou u nou graag willen op dat vlak? Stel dat u het voor het zeggen had. Uh, nou, ik zou het liefst nu heel lang naar Japan gaan. U heeft een zoon in Japan, hè? Ja. Maar die komt onverwacht hierheen, hoor. ik bij Paul Ritterman. Ja. dat ja, is om gek te worden. Serieus? Ja, ik had net al mijn plannen, denk ik. Nou, dan ga ik in de zomer nog even naar de volkstuin om uit te rusten. En dan ga ik daarna, ga ik naar Okinawa, en dan ga ik naar Bali en dan ga ik naar Australië. En toen belde hij op, zei hij, kom, uh, ik kom uh, naar Nederland toe. Dat vind ik ook heerlijk. Ja, maar u had misschien ook eigenlijk wel naar Japan gewild. Toch? Nou, dat kan ook volgend jaar nog. Ja. Ik ben nou vrij. Maar goed, dus eerst de kinderen. Het kind. Weer eens even ja, goed zien. In daar dat tijd. dat kind met... en mijn kleinkinderen. En mijn achterkleinkind. Ja, en daarna? Dat zit allemaal daar. En dan? En dan zou ik naar Bali gaan. Mijn vrienden die ook altijd roepen, je komt toch nooit... En dan naar de Great Barrier Reef. Naar maar de... we vroegen eigenlijk wat u wilde met het zingen. En u gaat allemaal vakanties opnoemen. Ja, dat, dat mag ook. Ik maar... vroeg samen. Ja. Ik ben heel gehoorzaam. Ja, heel goed. Ik geef en... gewoon antwoord op wat me gevraagd en na, wordt. En na al die vakantie? Nou ja, ik, ik ben wel bezig om misschien een liedjesprogramma te maken. En ik heb uh, nou Gregor Bak gesproken bijvoorbeeld. En uh, allemaal mensen die zeggen van... Uh, ja, we kunnen wel eens eventjes uh, liedjes gaan verzamelen... En, Teksten schrijven, et cetera. Maar dat is natuurlijk. Dat gaat, nog even, muziek, gaat nog even duren. Goed, nou, heel veel. Hele fijne vakantie in ieder geval dan. Ja, uh, gaat lukken. We zijn bijna bij het nieuws van uh, drie uur. En straks scheelt oud dit Jan Schinkelshoek een appeltje. Jan, in uh, Den Haag zit jij. Waar maak jij je boos over? Nou, ik wil appeltjes schillen vandaag is over Republikeinen. Oh, zijn die er nog? Ja, dat is precies de vraag. Waar zijn ze eigenlijk? 30 jaar geleden, op weg naar de inhuldiging van koningin Beatrix... hield Nederland zo'n beetje de adem in. Zou dat wel goed gaan straks in Amsterdam? Maar op weg naar het aftreden van diezelfde koningin is het opvallend stil. Zijn er nog wel echte republikeinen in Nederland? Of is iedereen betoverd door de Oranje Monarchie? Goed, Nou, dat gaan we zo meteen horen van jou na drieën. Wij gaan eerst naar het nieuws en daarna zijn we bij u terug. Tot zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Toen zijn ze van u over het verdacht van uh, seksueel misbruik, verkrachting en mishandeling. Hoe een aangifte van mishandeling en verkrachting leidde tot een nachtmerrie. Ik, ik weet nu wat angst weet is. En het falen van justitie en politie. Ik, maak het, ik heb het nog nooit zo, zo, zo bout meegemaakt. Dat het zo slecht was, dat het zo onder de maat was, dat het zo onbetrouwbaar was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 Dit is Radio 1.